Vanavond welkom bij een nieuwe uitzending van Goolse Kringen. Goolse Kringen is een programma waar u de radio voor heeft aangelaten. Het programma staat onder redactie van Els van Kemenade, Lucie Roodbol, Gerard de Groot, Leonard Joosten, Ben Lonen en Bernard Robben. Vanavond is de presentatie in handen van Ben Lonen en Gerard de Groot, en de techniek is in handen van Stefan Eikenaar. Ook vanavond hebben we weer een aantal gasten over twee. ...denk ik erg actuele onderwerpen in de gemeente Goorden. De eerste is dat het winkelcentrum De Hovel is verkocht... ...aan een Amerikaans-Nederlandse combinatie of in ieder geval een deel van het winkelcentrum. Daar komen we natuurlijk nog over te spreken. En de tweede is dat er de nodige commotie is geweest... ...over de huur die de scouting in Goorden moet betalen aan de gemeente voor zijn gebouw. Voor het eerste onderwerp hebben we Wim Ausums, centrummanager... En Fred in het Fen uh, van Kaas en Meer. En voor het tweede onderwerp wethouder Jan van Groenendaal en gemeenteraadslid Mark van Oosterwijk. Maar zoals altijd beginnen we met een rondje. Wat was er in het nieuws in de wereld van goren? En we beginnen altijd met onze gasten. Dus, Niet zo moeilijk denk ik hè? Vermoed ik ook. Ja, ja. Ik, ik denk ook dat iedereen dat sportief sportief onderwerp, onderwerp. Ja. Ja. Het, onderwerp uh, het succes van iedereen wist natuurlijk ja. op de Olympische Spelen. Dus ik, denk dat, dat, uh, ja, ik denk dat dat wel de hoofdmoot van het Goordense nieuws in ieder geval is, het, zowel het wereldnieuws, het, ja, uh, ja, het ja, olympisch ja. nieuws, maar ook natuurlijk het Goordense nieuws, waarop we met z'n allen natuurlijk weer ontzettend trots zijn. Nou, ik zag dat in de New York Times haar foto wel op de voorpagina gestaan had, dus als dat geen wereldnieuws is, dan ja, weet ik het ook wel. niet meer. Ja, dan, dan. En dat ging natuurlijk vanmiddag gewoon door, voor de mensen die niet hebben hoeven werken. Ja. ja, en als je wel moest werken en je de krantjes zag in de trein, Metro en Spits, dan kon het natuurlijk ook niet op. Kijk eens wat een foto van, van, van, van Spits. Bijna pagina groot. Maar Metro vind ik slaat toch weer heel veel. Door een vrij uitvoerig verslag over wuste broodjes in Den Brans. Die uh, actie van, uh, heb je het meegekregen? Ja, ja, ja. Van uh, Joop, Joop Schepers ja. ja. Die uh, dit toch al jaren doet. Hè? Ja, ja. Eigenlijk zo'n beetje een eenmansactie. Die, die ja, altijd in de weer is. Om, om uh, ons te laten delen in de feestvreugde. Rond uh, iedereen wust. Nou, ik zie ook dat hij dat in zo'n anderhalve dag georganiseerd krijgt. Van, van idee Nou dat... Uh, Café stappen naar die zaal, uh, zijn idee lanceren en het realiseren. Anderhalve dag is er maar nodig om dat uh, op touw te zetten. Dat is toch ja. wel knap. De man is 79. Ja. Ja. En hij heeft alt allerlei alternatieven ook nog uitgezocht. Alternatieven? Dus het ook. is niet zo dat hij recht uh, meteen wel op, ja, ging wel recht op het doel af ging, maar hij heeft ook nog andere alternatieven onderzocht. En, uh, maar toch in uh, ja, een mum ja. van tijd zijn zaken besloten. Ja. Ik kan er naar kruiken. Ja. En Gordon is enthousiast meteen. Dat vind ik ook wel heel erg leuk. Nou, zegen jullie gistermiddag met de benen buiten bij de Frans. Dat is echt een uh, ja. groot feest. Mm -hmm. Echt een Goorlesfeest, wat leuk. Dus, uh... Nou, het brengt mensen echt bij elkaar en zo ja. uh, weer tot elkaar, vooral dit, is, uh, dit soort Olympische spelen, dat is toch weer ja. uh, echt het samengevoel, uh, wat ook met de WK en zo kan mooi. Ja, ga ik nou weer. En toen dacht ik, misschien is het niet te vroeg om te vragen van: maar als het nu afgelopen is en ze komen weer terug naar Nederland, mogen we dan in Goorles iets verwachten? U mag in Goorles zeker iets verwachten. Irene heeft zelf aangegeven, maar dat heeft ze enkele jaren geleden al aangegeven, ze wil graag gehuldigd worden alleen bij olympische titels. Zodan ze heeft in de tijd tegen ons gezegd, van, met Europese kampioenschappen en wereldkampioenschappen ja, drie keer per jaar huldigen. Maar bij een, Europese, sorry, bij een olympische titel dan wil ze ook alleen maar in Goorland gehuldigd worden, willen ze ook niet. En dat gaan we zeer zeker doen, alleen ja, de datum is nog ongewist natuurlijk. Want uh, u zult begrijpen, zij heeft ook zoveel verplichtingen, ja, oh, ook na de Olympische Spelen zijn er nog wedstrijden. Ze zit bij een ploeg, een commerciële ploeg, ja, ja. daar heeft ze natuurlijk ontzettend veel verplichtingen bij. Dus we zijn nu aan het kijken, in samenwerking met haar management, wanneer we eventueel een huldiging kunnen organiseren. Maar ik denk dat ze daar recht op heeft. En, een... en ook in de gevolg daar kans eigenlijk recht op, op heeft, want ik denk, het leeft niet gehoorlijk ja, ook ja, enorm. Ja, ja, ja. Dus uh, het gaat zeker gebeuren. Ja, mooi. Was dit het enige nieuws voor jullie? Nee, nou ja, ik, ik, ik, ik weet niet of dat nieuws al wat langer de enquête voor de kermis eventueel te verplaatsen naar het centrum, dat, dat vond ik wel, wel apart. Ik heb daar verder niks meer over gehoord wat dan verder de, de uitkomst daarvan was, want mensen mogen daar zelf op stemmen volgens mij. Er zijn natuurlijk wel wat, ja, wat redenen te verzinnen om eventueel wel naar het centrum te gaan, maar in mijn geval zou ik zeggen, van nou, wil je heel je centrum volbouwen met kermisattracties... ...waar dan misschien ook heel de straat afgesloten moeten worden... ...en uh, ja, de laatste jaren de kermis toch op een andere manier leeft... ...als in de tijd dat uh, ik nog op het Rijnplein woonde... Uh, ...was er toch meer echt een, een, een gezinsgebeuren... ...en tegenwoordig zien we toch veel meer uh, jongeren die daar naar de kermis uh, te komen... En, ...en ook de veiligheid daar dan natuurlijk ook wel een hekelpunt kan zijn. Dus uh, van mijn kant... Zeker van lekker op het hoger pijn blijven. Dat is ja, ja, het uh, voorstel van BMW. Het ja, voorstel van BMW. Hier zit er iemand te trappelen en die laatste ja, de tegenstanders uh, die, die zeggen nee, nee, het moet in het centrum. Nou, de enquête waar Fred naar verwijst is volgens mij digitaal gelanceerd op Brabants Dagblad. Ja. Ja. Um, overigens, geen enorm grote uh, aantallen nee. mensen hebben daarop gestemd. Dus de vraag is in hoeverre dat die representatief ja. is. Dat wist hij niet. Um, ik ben overigens wel voorstander van terug in naar het centrum. Waarom? in onze optiek is het daar een stuk gezelliger. Dat is het uh, grootste argument. Nou ja, dat vind ik ook. Uh, maar, maar is dat het enige argument? Dat is wel het belangrijkste argument. Je nou ja, als je de, de argumenten van, van Johan Zwaan ziet... ...die hij breed heeft dan, uitgemeten... ...dan zeg je, nou, nou, dat is toch eigenlijk uh, niet mis... ...wat hij allemaal naar voren brengt. Nou kijk, de misvatting is er dat... Uh, uh, als je de huidige attracties die je nu gecontracteerd hebt op de gewenste locatie in het centrum wil plannen, ja, dan kom je in de knel met de veiligheid. Maar dat is natuurlijk ja, voor dit jaar zal het ook te kort dag zijn. Maar we werken dan volgend jaar naartoe dat je een leuke kermis in het centrum kunt organiseren. En dan kun je dit soort randvoorwaarden als veiligheid uh, overleggen met de brandweer en politie. En dan, uh... ...denk ik dat daar een maal aan te pas is. Uh, dat snap ik wel, maar ik kan me toch voorstellen... ...dat veel mensen die zeggen, ja, liever in het centrum... ...eigenlijk onvoldoende in de gaten hebben... ...dat je dan wel een ander andersoortige kermis krijgt... ...dan wat nu op het, oranje, uh, op het Van Hoogendorplein staat. Nou, kijk, het is natuurlijk altijd de bedoeling geweest... ...dat de verhuizing naar het Van tijdelijk was... Hè? ...omdat de ja. tijd op de schop ging. <kwijls> maar met de idee, volgens mij ook... ...dat het in het centrum ja. de kermis maar... beter geduidt. Maar daar doe je een aantal jaren ervaring op... En dan kom je dus in de discussie van voorlopig verplaatsen kan dat niet definitief worden of moeten we dat oorspronkelijke besluit van het is tijdelijk uh, toch terugdraaien in de zin van nou dat we naar het centrum komen. En ik denk dat je dan inderdaad met... Alle ondernemers van, uh, rond de hovel, maar het is natuurlijk meer dan alleen de hovel, toch eens goed onder tafel zou moeten gaan zitten. Alleen van, van dat aspect al. ziet zitten ja. niet veel in, he, de ondernemers. Er zijn, nee, er zijn toch best wel uh, randvoorwaarden waar het aan moet voldoen. En zover uh, is Stichting Ondernemend Riel en Goorlen met de gemeente helemaal nog niet, niet gekomen. Dus alleen maar uh, ja, eigenlijk iedereen aan tafel die, die, die denkt wel hetzelfde als de raad, een kermis die hoort eigenlijk in het centrum. He, want daar... dan staat het ook in de entourage... waar, waar, waar die hoort. Uh, wat ik begrijp... maar ik ben geen goerlenaar... Uh, dat is toch dat de kermis nu... een beetje een koude kermis is. Geen echte centrumkermis... wat de mensen nog in hun geheugen hebben gegrift. Nou, en dat is natuurlijk ook een stukje nostalgie... en daar wil, wil je naar terug. Dat is het ideaal beeld. Dus ik begrijp dat best... dat de bevolking uh, daar gewoon uh, wil. Ik vraag me wel af... Op het moment dat hij dan in de goeren is, of dan de goerenaar die nu roept, ja, die moet natuurlijk naar het centrum, of die dan ook twee of drie keer in die week uh, eventjes uh, ja, dat rondje loopt. En ook smiddags. En dat dan ook, ja, dus, dus er zijn altijd verschillende dingen wat ze ja. willen in theorie ja, ja, ja, ja. en wat ja. men in de praktijk doet. En dat is altijd de vraag, <laughs> dat weet je ja. achteraf alleen maar natuurlijk, of nou, je de nee. oude sfeer weer een stukje terugkrijgt. Het lijkt mij verstandig en dat begrijp ik. Uh, dat gaat gebeuren toch een redelijk open onderzoek van wat is nu de beste keuze om te maken. Want het zijn op zich van beide kanten hele redelijke argumenten om voor de ene of de andere optie ja. uh, te kiezen. Dus zet die vooral uh, naast elkaar en kom dan tot een definitieve keuze. Maar dat is natuurlijk niet iets van het ene jaar uh, op het Oranjeplein kloosterplein en het volgende jaar van ogenblikken uh, en omgekeerd dat, maar dat is ook niemand van plan. Dus daar moet je dan ook dan behoorlijk definitieve keuze uh, voor maken. Ja, ik, dus ik denk dat we daar wel een keertje op terugkomen. De wordt ongetwijfeld vervolgd. Ja. ja mooi. Ja, wat mee, uh, want daar komen we straks nog uh, over te praten. Ik zie uh, dat de bouwhal voor, uh, voor de carnaval open blijft. En dat een wethouder zegt, ik sluit niet uit dat ook de gemeenteraad ingeschakeld wordt. Hier hangt misschien een financieel plaatje aan. Dat zou kunnen. Ja, maar dan denk ik, dan gaan we straks over de scouting pra praten met een financieel plaatje. Omdat iedereen gelijk behandeld uh, moet worden. Dus ik denk dat we daar straks maar weer op terug moeten komen. Want ik dacht even, maar dat kan niet waar zijn met dit soort onderwerpen. Het lijkt wel alsof de gemeenteraadsverkiezingen aanstaande zijn. Maar... Dit zijn natuurlijk toch hele zakelijke discussies die daar echt niets mee te maken hebben. Uh, dit hadden we al een keertje gehad. De lijsttrekkers in Midden-Brabant willen geen herindeling. Goed nieuws, zou ik zeggen. En wat ik leuk nieuws vond is dat de scouting, want die is helaas veranderd vanavond, maar wel een Goorlse scout, Nick Otten, acht jaar oud... ...heeft het winnende lot in de Nationale Scouting Loterij verkocht... ...en heeft de auto mogen overhandigen aan de gelukkige winnaars. Ik heb gelegen, ja, ja. Dat, is, ja. Leuk. dat leek mij toch uh, ja. Die gek. Ja. Hè? Voor zo'n klein mannetje, ja. Ja. Dat is leuk, ja. ja. Je bent nog steeds met het rondje, wat was er in het Ja, eerst, maar he? jij mag ook nog, hè? Ja, mag ik ook nog ja. wat zeggen? Ja, ik weet niet of er al een vervolg is geweest, maar ik heb wel gelezen dat... dat Michel Buitelaar, uh, interesse heeft in polaren, voormalige Gianotte en Emmerpassage in Tilburg. Oeh, oe, oe, uh, dat hij dat durft. Maar uh, is daar een vervolg op? Is daar iets, iets van bekend of, de, of dat gaat gebeuren? Dat is allemaal in overweging. Ook een, uh, een, uh, een ondernemer die, uh, die uh, ergens iets inziet. Dat wil dan nog niet zeggen dat de, de, een bank er iets inziet. Ja. Uh, nee. Daar moet er nog veel uitgezocht worden. Maar stap in is altijd interesse. interesse. En dat is wat iedereen nu in de krant gelezen heeft. Meer is er niet we, we, we, we mogen, Nee, in de krant sowieso niet. En we, we mogen aannemen dat er nu zaken verder aan het, aan het uitzoeken is. Nee. Of het ja. haalbaar is. Ja, tegelijkertijd wordt het natuurlijk een heel lastig verhaal. Uh, door alles wat rondom Polaren nu gebeurt. Van onzekerheid, onduidelijkheid. Uh, het loopt natuurlijk uit op een faillissement. Dat lijkt me onvermijdelijk als je al een paar weken dicht bent. Ja. Dan kan hij anders. Kan Michel nog wat uitmaken of dat wel of niet? Want hij is ja. natuurlijk denk ja. ik in, in gesprek gegaan met de huidige ja. situatie. Ja. Ja. Maar als er nee, meteen een financierzement aan hangt dan is het misschien weer op een andere manier dat hij daar weer... Ja. Eh, het een is een huurcontract eh, voor de winkel zelf. Uh, wat daar gaat gebeuren, want de bestaande contracten zullen dan neem ik aan allemaal gaan vervallen. Ja. En de eigenaar kan dan weer uh, vrij gaan beslissen wat hij daarin uh, wil hebben. Dus dat is een, uh, een zeker risico. tweede is natuurlijk dat in de boekenbranche zelf de tientallen miljoenen nu verloren gaan uh, met het faillissement van, uh, van Polaren. Dus ik verwacht dat de financiële voorwaarden strakker gaan worden. En daarmee wordt het verhaal lastiger noodzakelijker dat er ook een goede boekhandel in Tilburg uh, komt, blijft. Uh, maar het lijkt mij uh, dat hij flink zal zitten rekenen van uh, gaat het lukken. Maar wij weten denk ik wel dat Michel Buitelaar, die kan wel goed rekenen. Ja. Ja. Maar hij is ook een ondernemer en hij heeft ja. ook lef. En, uh, ja, ja. Dus uh, ja, we zijn allemaal heel erg Maar beleid. je houdt wel je hoofd vast, hè? Hard. Ik verwacht, uh, ja nou, ja, dit is nooit iets gemakkelijks natuurlijk, hier nee. dit, dit, uh, ja, in mijn we, is we altijd het... risico ja, ik hebben. Ik, ik, heb ik zit al 25 jaar nu in de kaaswereld en ik heb zoveel mensen ook uh, de stap zien nemen om een tweede zaak bij te pakken. En ik, uh, ik heb helaas ook vaak, heel vaak moeten zien dat het meestal toch niet werkt. De, vooral in ons geval, in, in, vooral in mijn branche, de kaas, maar ook denk ik met Michel met zijn boeken. ...is de persoon achter de schermen is toch ja. vaak heel erg belangrijk. Neem ik aan dat misschien in een stad dat het misschien niet zo belangrijk is... ...maar in een dorp, net als scholen, is het toch wel belangrijk... ...van de mensen toch een herkenningspunt hebben. En Michel is daar natuurlijk wel heel erg goed in. Dus ik hoop dat hij daar echt wel overwogen een keuze over maakt. Maar ja, van mijn kant uit gezien vind ik het toch wel een hele, hele pittige stap. Ja. Goed, we wachten het af. We zullen zien hoe dat verder gaat, hè? Ja. zeggen we dan. <laughs> ja. Nou ja, we, we horen het wel door veel naar de winkel hier in, in Goren te gaan. Ja, dat ja. lijkt mij de beste manier om in ieder geval te zorgen dat het winkelcentrum uh, overeind blijft. Het zou Want, me nu in ieder geval niet verbazen dat er toch uh, meer Tilburgers uh, richting ja. Goren komen als een uh, paar weken terug. <laughs> ja. Want uh, het voor mij echte nieuws uh, van de afgelopen week, omdat het hard nieuws is, is dat Corio, uh, de eigenaar van een deel, volgens mij ongeveer de helft, uh, schat Ja, de ik. hovel en dan een vierkante <tie> edeps, uh, winkelvloeroppervlak, uh, is de helft was in eigendom, uh, 49% meen ik, van, uh, van Corio. Ja. Want dat deel is verkocht met een aantal andere kleine, voor, in ieder geval voor Corio kleine winkelcentra aan Een Amerikaans bedrijf, Mount Kellet Capital Management. Ja, en een Amsterdams bedrijfje voor <coughs> daarna gaan Selectie 5 Investments. Ja. Of misschien Selectie, Selectie 5, 5 ja. Investments. Ja, ja. Uh, ja, ik vroeg me gewoon af, hoe is dat nieuws eigenlijk bij jullie binnengekomen? Hoe, uh, hoe hoor je dat? Ook uit de krant? Uh, nee, het is toch wel iets uh, netter uh, gegaan. Uh, op het moment dat uh, onze eigen accountmanager, uh, ook een kooio die heeft, uh, werkt met accountmanagers, die hebben een aantal van die, uh, van die winkelcentra in hun uh, portefeuille. En uh, die heeft uh, meteen toen ze het zelf wisten, hebben ze, heeft hij ook mij gebeld en verteld uh, dat het verkocht is. Dus dat is hartstikke netjes. Je mag best aannemen dat daar ook het meeste personeel, misschien iedereen of niemand ervan wist. Want het is allemaal beursgevoelige informatie. Dus een ja, hele grote geheimhouding stond daarop natuurlijk. ...van de een kant schrikken we natuurlijk niet... ...of is niet onverwachts, want het stond al jaren ja, te kopen. pas bekend dat het in de etalatie stond. te he? kopen en, mm -hmm. en altijd geroepen... ...maar we wilden eigenlijk als in één keer... ...al die centra die niet meer tot onze core business horen... willen we in één keer verkopen. Dat is in eerste paar jaar is dat niet gelukt. Nou, toen was een soort bezinningsperiode... ...maar die is ook inmiddels weer drie kwart jaar achter de rug. En plotseling komt dan dit nieuws. En dat is dan toch wel onverwachts... Maar ja, de eerste reactie is wel van gelukkig, ja, ja. want, want we, de laatste jaren, zolang ik centrummanager ben in ieder geval, hebben we best goed contact hè, met, de, met de mensen zelf. De mensen die ons in de portefeuille hadden, hadden we gewoon een, een goede relatie mee. Uh, ja, we hadden veel vrijheid bijvoorbeeld in lege panden, daar konden we het doen en laten wat we wilden. Uh, ze informeerden ons continu wat de, hoe, de, hoe dat allemaal ging, ook met eventuele verhuur. Alleen, ja, het kwam allemaal niet los. Uh, ook, ook deze mensen die moeten werken binnen de kaders. Die dat grote internationale bedrijf, uh, die kaders die ze hebben, daarbinnen moeten zij opereren. En dus hadden ze geen armslag. En daardoor bleven, zover wij weten, die uh, huren enorm hoog. Ze konden niks aan die huur doen. Nee, het kon gewoon niks doen. De laatste, uh, dat is overigens vanaf uh, een klein jaar terug, is er wel beweging in gekomen. En exacte cijfers kennen we er ook niet van. Maar de indruk, en als je kleine signalen overal krijgt... kun je toch puzzel leggen... Uh, lijkt het er toch wel op dat die prijzen behoorlijk... de huurprijs behoorlijk gezakt zijn. En, uh, maar goed, nu is er een nieuwe eigenaar. En die, uh, daar is uh, de Hovel een gewenst kind, om het zo maar te zeggen. Wat mm -hmm. moet, gaan, uh, weer moet gaan groeien, wat zich moet ont gaan ontwikkelen. De goede kant uit. En... Uh, ja, ik heb nog geen kennis kunnen maken met deze mensen, ik aanstaande donderdag. Dan heb ik een afspraak in Amsterdam. En en hebben jullie er al een beetje zicht op kunnen krijgen, wat die nieuwe eigenaren nu eigenlijk beogen? Nee, niet, niet met, met de, met de hoover Mogelijk. Ik kan me voorstellen, ze hebben elf centra hebben ze gekocht, dat ze toch ook voor ieder centrum... Uh, ...misschien wel een algemeen plan hebben dat ze kunnen investeren om, uh, mocht er overal wat leegstand zijn, om dat uh, bijvoorbeeld op te heffen. Maar in detail, uh, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe, hoe, uh, hoe ver hun studie is gegaan. Maar één ding is zeker, uh, nu heeft, ons, heeft de Hovel dat deel een bepaalde vastgoedwaarde... Het is een, belegg een beleggingsmaatschappij uh, of maatschappijen. Dus die, dit is, kan niet meer verder zakken. Dus alles zal erop gericht zijn om, uh, om die waarde weer omhoog te brengen. Dat moet toch minimaal 5% of zo per jaar gaan renderen. En dat kan alleen maar als de leegstand minder wordt. Mm -hmm. Dus in die zin ja, kan er alleen maar hoop zijn ja. Dat, ja. Uh, dat het de goede kant uit gaat ontwikkelen. En uh, dat we samen met de gemeente, want die zal zeker ook een, een partij kunnen zijn, uh, dat we uh, samen met Centrum Management, dat we gewoon ook uh, gezamenlijk de, de dingen op gaan pakken die goed zijn mm -hmm. om, om, om, om de Goorlenaar, maar ook de mensen uit de regio in het centrum te krijgen en te houden. Kan uh, misschien uh, wethouder Jan uitleggen in hoeverre de gemeente partij is in, in uh... De Hovel. Partijen, we, hebben, we hebben natuurlijk wel belang. En ik heb dus ook begrepen van mijn collega-wethouder uh, Theo van der Heijden. Die met de portefeuille economische zaken in zijn uh, beheer heeft. Dat hij ook contact heeft gezocht intussen met wat Wim net vertelt. Uh, die nieuwe beleggingsmaatschappij. die ja. Dus eigenaar is geworden van de Hovel. En dat er ook binnen niet al te lange tijd. En ik vermoed ook dat het deze week is. dat weet ik niet zeker Wim. Want ik heb Theo vanmorgen nog niet gesproken. Maar die heeft ook ja, een afspraak uh, gemaakt. In ieder geval ook met die mensen. Dus uh, ja. wij als gemeente willen natuurlijk ook graag dat... Uh, ja. Hoe beter het overgaat, hoe beter het is voor Goorlen. Dus ja, uh, wat dat betreft uh, willen wij dan natuurlijk een steentje dat de gemeente kan bijdragen. willen we daaraan bijdragen? Ja, dat is een soort, uh, laten we zeggen, ideëel belang, sympathiek belang. Maar, maar is er ook een hartbelang? Het is geen echt financieel belang voor de gemeente. Maar als het, uh, de gemeente Goorlen... Uh, ons winkelcentrum goed gedijt, dat is, dat is goed voor dus ja, ja, daar, daar hebben wij ook belang bij. Mm -hmm. he, wij hebben het altijd gehad over een, uh, over een bruisend centrum. He, mm -hmm. Een Bruisend dorpsuit met een bruisend centrum. Nou, er ligt een fantastisch mooi centrum. En dan moet het ook. Uh, ja. dus kan het kan niet de bedoeling zijn dat, daar, uh, dat we daar een flinke leegstand hebben. Nee. En uh, alles wat daaraan verbeterd kan worden. En Wim zegt het net zelf: uh, zoveel investeringsmaatschappij koopt dat niet voor niets, Dus ik kan het wel met Wim eens zijn, denk ik dat slechter zal het zeer zeker niet gaan worden. Dat kan ik me haast niet voorstellen, want die mensen zullen ook denk ik alles aan gaan doen om de zaak op te krikken. En wat wij daar aan kunnen faciliteren als gemeente, moeten we natuurlijk doen. Ja. Ik heb me de afgelopen week toch wat verdiept in die twee partijen die erbij betrokken zijn. En het vreemde vond ik dat de Nederlandse partij, die is eigenlijk vertegenwoordiger van beleggingscv's. Van mensen die een win klein winkelcentrum gezamenlijk kopen via participatiebewijzen. Uh, ja. Met de bedoeling binnen vijf tot tien jaar dat weer te verkopen met, uh, met winst. En ondertussen op de huur al, uh, al winst uh, te maken. Wat me daarbij opviel was dat er in die uh, zakelijke plannen, die voor zover je die terug kunt vinden in prospectussen, heel weinig gereserveerd wordt voor onderhoud, laat staan voor een impuls voor, uh, voor vernieuwing. Ja. En bij de Amerikaanse eigenaren, dat gaat echt over heel groot geld, maar dat ja, zeven, is 7 is eh, miljard. 7 miljard. Miljard, ja. Ja. Ja. miljard. En ze zijn met een tweede fonds waar ik denk dit onder moet gaan vallen van 4 miljard bezig. Maar in de tijd van, van internet en transparantie vond ik het meest opvallende dat hun totale website bestaat uit zoveel, vijf regels. De geschiedenis van, van de twee beheerders van het fonds. En als je dan daar de naam leest dat ze bij Goldman Sachs gewerkt hebben. Mensen die iets weten van de financiële wereld weten dat Goldman Sachs in ieder geval naast... Want Advocaten luisterden mee. Dus ik zal niets ten nadelen van deze financiële <coughs> maatschappij uh, zeggen. maar hard op de cijfers zijn ze wel. Uh, dus dat, in die zin vond ik dat verontrustend. maar tegelijkertijd is dat mogelijk meer een partij die naar de wat langere termijn kijkt. Want die hebben dit heel duidelijk als één link gekocht. Uh, als een heel pakket. Uh, om niet onmiddellijk in de markt uh, te zetten. Voor hun is het eigenlijk ook maar een klein onderdeeltje van hun totale pakket. Maar. Dat is dus ook niet beter dan je bij Corio was. Nou, dus dat, uh... nou, behalve dan natuurlijk dat uh, Corio uh, er niet meer in wilde investeren om het rendabel te maken. Nee, maar daarom hebben ze nu flink moeten afschrijven en het goedkoop verkocht. En daarmee is het voor de nieuwe eigenaren meteen een stuk rendabeler geworden. Ja. Naast de leegstand, ja, ja. maar dat snap ik, ja. Ja. dat iedereen erbij gebaat is, ook ja. eigenaren, om de leegstand zo snel mogelijk aan te passen. Maar het grootste deel ja. van de leegstand die er is, die is voor het overgrote gedeelte ook, was dat de bezit. Ja, ja uh, want er is ook privébezit daar. Ja. ja. ja. Uh, we hebben hier wel eens vaker over de hoven gesproken. En ik ben helemaal geen econoom of financieel specialist. Maar investeren, mag je dat ook zien als huurverlaging? Huurverlaging of tijdelijke verlaging, dat is een vorm van investeren. Dat is een vorm van investeren. Dat maakt het niet uit. Dat is een vorm van investeren. Dat is waarschijnlijk dat ze huurverlagingen in hun berekeningen hebben opgenomen. Wat wat anders is dan dat ze jou een briefje sturen als huurder. Het gaat een kwart omlaag hoor. Daar ja, gaat over onderhandeld ja, ik worden. Weet, ik schat in dat het meeste effect is natuurlijk op nieuwe huurders. Op het aantrekken ja, ja. van huurders. Hè. Je, kunt daar, ja, je kunt van allerlei modellen bedenken om, uh, om een nieuw contract uh, aan te gaan. Hoe ziet je huur de eerste, ja, de eerste ja, zes, half jaar, ja. eerste jaar, eerste jaar, eerste twee jaar? Hoe, zit mijn, hoe ziet mijn opzegtermijn uh, ja, eruit? Ja. Uh, Omzet uh, huur, uh, wordt ook... Uh, ik, wat wordt ik nooit genoemd. begrijp is dat, dat een verhuurder uh, liever uh, leegstand uh, heeft dan, dan een uh, mindere huur. Dat, dat snap ik niet. Die, die economische uh, redelijkheid, die ontgaat me voorkomen. Als je nou eens bijvoorbeeld hebt dat Felix uh, Meritis... Uh, dat dat debatcentrum in Amsterdam moet 400.000 euro per jaar opbrengen, las ik. Uh, degene die dat exploiteerden, die dat probeerden rond te krijgen, die konden dat niet meer opbrengen. Maar met 200.000 zou het hun wel lukken. Dat gaat dus helemaal niet door. Dat doen ze niet. Nou, dan staat de zaak maar leeg. Ja. Ik snap dat niet. Ik, nou, ik snap zoiets niet. Kan, kan dus iemand ook, mij dat uh, uitleggen? Centrum manager uh, misschien? Ja het, ja, het zou aan het feit kunnen liggen dat hun van hun totale bestand de leegstand nog heel beperkt is. Ja. Uh, stel uh, dat Corio en de getallen zijn nu verzonnen. Dat Corio een totale, globaal, heel wereldwijd, of alleen Europa of Nederland, uh, maar, uh, maar 4% leegstand had. Nou, dat is toch geen probleem. Rechts onder de streep voor uh, de hoogste inrangen in Nederland. Dat is helemaal geen probleem. Uh, en in Brabant was het dan misschien uh, 8%. Maar ja, och, dus dan, daar is daar wat meer en daar wat minder. En in Goorden toevallig uh, 30%. Ja. Dus, maar dat maakt voor uh, daar de hoogste de top helemaal, helemaal niks uit. Dus dan ja. hoef je je algemene beleid niet echt te veranderen. Want op het moment dat jij... Uh, aan de rechtse kant van jouw klantenkring... een uh, ja, proactief huur zou verlagen... De, nou, dat praat ook zo rond. Hè? Dus dat zou nog wel eens meer schade kunnen veroorzaken... als dat je gewoon die pandjes maar leeg laat staan. Dus ik kan er wel iets bij bedenken. Maar ook misschien uh, om onze financiële leek uh, te helpen... Ja, voor zover ik die vastgoedbranche een beetje begrijp. Kijk, ze schrijven nu, schat ik, ongeveer 100 miljoen af... Uh, op de winkelcentra die ze verkocht hebben... ten opzichte van hoe het in de boekwaarde stond. En dat is in het financiële jargon een indirect resultaat. En dat staat ergens anders onder de streep... dan het directe resultaat. En in beursbeoordelingen word je meer op het directe resultaat... van komt er voldoende geld binnen... vergeleken met de kosten die je hebt... als eerste indicator of je het als bedrijf goed doet. En ja, dat waarde schommelt, dat snapt iedereen... En dat het in de tijd van crisis meer schommelt dan een aantal jaren geleden, dat snapt ook iedereen. Dus dit bedrijf heeft nu een hele goede keus gemaakt volgens financiële analisten door slecht renderende winkelcentra buiten de deur te zetten. En wat overblijft is van nog betere kwaliteit dan het al was. Dat ze zelf er wat aan hadden kunnen doen om wat ze nu al 30 jaar, denk ik, onder verschillende namen in bezit hebben gehad om dat beter te laten renderen. Dat wordt dan verder vergeten. Want ja, een dood paard moet je niet trekken. Zo ongeveer. En als Tilburg begint met zijn uitbreidingsplannen... ...ja, dan sluit de hovel maar. Op het hoofdkantoor, dus niet hier. Maar, ja. maar het kan ook zijn dat het probleem natuurlijk was... ...dat je natuurlijk maar voor de helft eigenaar was... ...van het winkelcentrum. Er zijn natuurlijk wel veel mensen die er dan bepaald belang bij hebben. Ook de privé-eigenaren natuurlijk. Dus je kunt dan als groot vastgoedman eigenlijk toch niet de volle voet tussen de deur zetten. Ja. Dus je bent altijd afhankelijk van partijen. Ja. En ik denk dat ze daar natuurlijk ook al een beetje het idee hadden van ja, het is gewoon heel moeilijk in te investeren in een, in een winkelcentrum wat natuurlijk zoveel uh, eigenaars ja. heeft. Ja. En dat ze dat misschien ook op deze manier ja. dan zo Maar dat is 6, jaar, jaar geleden natuurlijk toch wel gedaan. Dat was ook een vraag die ik had naar, naar jullie, met name zeg maar als gemeenschappelijke winkeliers. Uh, in jouw commentaar gaf je aan uh, dat de ambiance hopelijk met de nieuwe eigenaar verbeterd kan worden dat is maar een voorbeeld ja, ja, hebt maar een... ik kan me voorstellen dat je daar juist ook naar de ja. gemeente kijkt ja. omdat je dan voor een ja. deel ook op publiek terrein uh, komt ja. parkeervoorzieningen, ja. toegangsmogelijkheden geen kermis uh, ja. rondom het winkelcentrum ja. <lacht> nou ja in zijn algemeenheid is het zo natuurlijk dat de gemeente die is verantwoordelijk voor de openbare uh, ja. ruimte en dan zeg maar het horizontale vlak ik zeg het wel, in het verticale vlak, dat is van de eigenaren. En wat er in de winkel gebeurt, dat is voor het centermanagement eigenlijk. Wij draaien het programma op deze hardware. Maar we werken gewoon samen, we hebben ook een platform centermanagement-gorelen. En daar zit de gemeente aan tafel, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Uh, daar zit uh, de Kamerverkoop al toen ze er actiever in waren, maar tot afgelopen 1 januari. Ze oh. zaten altijd mee aan tafel. Er zitten eigenaren zitten aan tafel. En er zitten ondernemers aan tafels. En er zit iemand bij, die, of één of twee, die ook het allebei zijn: eigenaar en ondernemer. Mm -hmm. Dus in dat gremium spreek je gewoon zaken op. Daar spelen zich... hebben onderwerpen op tafel die ertoe doen. Ja. En, uh, en iedereen werkt er heel constructief aan mee. En gelukkig, de mensen van Corio hebben dat ook gedaan. En wij verwachten dat ook. Van een nieuwe eigenaar die echt dat wil. Die willen ze iets bereiken... Dan, ze met, met, dan moeten ze meespelen. En, en het is een samenspel. Sowieso. Het is absoluut een samenspel. Anders kunnen we de consument nooit... Uh, ja, erg goed binden. En op zich is dat... Uh, platform is toch ook geformaliseerd in de zin van hoe het gefinancierd wordt door een heffing bij, ja. uh, bij de aangesloten ondernemingen ja. of zijn dat de huurders nee, die de de, alleen de huurders uh, okay. die, die uh, leggen geld in verder niemand nee. alleen in de opzet <klaar> die, die we hebben uh, hebben we wel zo'n platform opgericht waar ja, partijen die ook betrokken zijn in het centrum ja. zitten daarbij aan tafel zo, zo is het ingericht mm -hmm. uh, in ieder geval. Mm -hmm. Dus ik denk toch spannend voor behoorlijk wat winkeliers daar. Ja. Wat er de komende ja. weken gaat gebeuren en ja. als meer duidelijkheid gaat komen over de plannen van de nieuwe eigenaars. Yes. Ja. Ja, ik, ik denk ook dat het uh, voor de nieuwe investeerder, uh, die zal ook, ook wel benieuwd zijn van ja, wat speelt daar nu hè? in ieder centrum, maar ook bij ons. En uh, ja, Ik neem aan dat ze straks uh, heel veel werk hebben, het is ook maar een beperkt aantal mensen, Je moet dat, het is allemaal mensenwerk. Uh, dus ik, daar wil ik ook zo snel daar zitten dat zij ervan overtuigd zijn van, wacht, zo nou in gorelen, als we daar onze energie nou eens in steken, dan, dan gaat dat werken, want daar is de rest al verenigd. We hebben een vereniging van eigenaren. Er is management. En, uh, en dat is, ja, dat is hier... Uh, goed en dat is, al, dat, is al, dat is al gezet. Helemaal dat is lang niet. niet overal. Brabant loopt ver, ver voorop met management. Ja. Heel ver voorop. En dan praten we nog maar over... Uh, opgeteld op dit moment... Ik denk 32 uh, uh, dorpen en steden... Die management hebben. daar zijn we ook pas op een kwart. Dus op het moment dat zij daar in Amsterdam... Horen wat wij allemaal doen... Dat is eigenlijk uh, toekomstmuziek. Dus dan... Uh, en wij spelen ja. die eerste vier jongens. Dus je kunt je daar wel laten zien. Ja, we kunnen ons daar uh, goed presenteren. En dan verwacht ik dat, het, dat, uh, dat ze gewoon heel snel energie in ons uh, steken. Gewoon omdat het dan ook laaghangend fruit is. Als ze zelf nou, kunnen plukken. Normaal is wel, denk ik, van de. de ja, zelfs een, een, een grote investeerder. die kan de vraag niet kweken. Hè? Daar zijn we natuurlijk allemaal van afhankelijk. van dat er mensen zijn die in de winkel willen beginnen. En ook eh, natuurlijk vanuit de financiële kant. vanuit de bankenkant ook wat geld vrijgemaakt wordt. om mensen een kans te geven. Hè? Die wending is misschien wel lichtelijk weer een beetje ingezet. maar het blijft nu steeds een probleem. En of je nou veel geld hebt of niet. je bent afhankelijk van de mensen. die eventueel wel of niet iets willen beginnen. Ja. En, ja. Kijk, de vraag ja, ja. zal overheen bij Kooi ook wel geweest zijn. En die hebben toch al aangegeven ook wel wat meer met, met de huurprijs te willen doen. Dus maar af en toe wel eens een keer wat, uh, wat, wat, wat mensen, zeg maar. Uh, die nemen de telefoon uh, in de hand om te kijken van of, of ze Rijk hier kunnen vestigen. Ja. En ja, nu, de keuze is natuurlijk nu heel groot. Uh, dus mensen gaan ook shoppen. Ja, uh, en dat is uh, nu ook een beetje aan de hand. En dat is misschien wel goed voor de. Voor de winkelmarkt, ja, want daar ja, moet toch wel iets meer roering komen. En daar zal ook wel vanuit kosten, uh, aspect uh, van een investeerder... ook uh, als een particulier, die zal daar ook naar kijken. Nou, daarom lijkt het me ook wel verstandig dat je heel erg gezamenlijk optrekt. Uh, richting de nieuwe eigenaar. En ook zegt ja. van, en dit is ons lijstje van dingen die we zelf kunnen doen... en ook wensen naar jullie toe. Van uh, wat gerealiseerd moet worden de komende jaren. Als ik eigenaar zou zijn, dan zou ik zeggen, nou kom maar op... Uh, nu sta ik er nog wel blanco in. Over een half jaar ja. heb ik mijn spreadsheet allemaal ingevuld. En dan is er geen geld meer. Ja. En nu is er geen tijd meer. Want ik heb het gevoel dat we hier nog wel eens een keertje op terug zullen komen. Als er meer ja. duidelijkheid is. In ieder geval, ik zou er graag nog uh, meer qua vervolg aan uh, willen kunnen geven. Ja. ook ik weet wel ook, weken weten ja, we weer kijk voor een ja, deel, dan deel dan zijn de contacten al, gelegd en, uh, uh, uh, uh, dat dit over vertrouwelijke informatie gaat en uh, bedrijfsgevoelige informatie dus dat niet alles met ons gedeeld uh, kan worden maar laten we vooral niet uh, uh, te lang wachten om het met het publiek te delen, uh, delen. Uh, uh, uh, want ook, ook die zijn benieuwd natuurlijk uh, uh, wat er gaat gebeuren nou als nou heel goorlijk gewoon uh, iedere dag een paar keer uh, komt kijken op de hoven en <laughs> uh, niet alleen kijken maar vooral ook in die winkels uh, binnenstapt dan denk ik wel dat ze het best op de hoogte blijven uh, maar dat doen we al. Ja, heel veel ja, gelukkig bij wel. Daar zijn we ook heel erg blij mee. Ja. Wim Ousoms, ik heb begrepen dat je nu weg moet. Dus hartelijk dank. Met de andere gasten gaan we eerst naar een muziekje luisteren. En dan van harte uitgenodigd om te blijven. Uh, zodat we door kunnen praten over de scouting. Maar we gaan nu eerst, terwijl ik aangekondigd had... dat ik voortaan alleen nog mijn muziek van Boudewijn de Groot zou draaien... Stappen we nu terug over op Piet Seeger. Omdat hij twee weken geleden, net toen ik deze aankondiging deed, is overleden achter mijn rug om. En dat is toch in die periode, praat ik over de jaren zestig, de grote inspirator van dit soort zangers uh, geweest. En ook van politieke bewegingen. Uh, dus het liedje is een protestlied uit die periode, Bring Them Home. Dat gaat over het terug laten komen van de Amerikaanse militairen uit Vietnam. If you love your Uncle Sam, bring him home, bring him home, For our boys in Vietnam. Bring him home, bring him home, it'll make our generals sad, I know. Bring him home, bring him home, they want to tangle with the foe. I don't Now there's one thing I will confess. I'm not really a pacifist. on If an army invaded this land of mine, bring on You find me out on the firing line. Bye. Niet zeker. 94 jaar, tot zijn 93ste opgetreden. Dus als we het over ouderenzorg hebben en de wet maatschappelijke ondersteuning, neem een voorbeeld aan deze man. Maar nu gaan we naar de jongere generatie toe, de scouting. Veel gedoe geweest volgens mij in de gemeenteraad en in de commissie welzijn de afgelopen twee weken. Uh, wilde acties, zou ik bijna zeggen, van de scoutinggroep. ...die met grote groepen mensen kwamen uitgerukt om het gemeentebestuur ervan te overtuigen... ...dat ze een hele foute weg hebben ingeslagen, waar een wethouder zat die zei helemaal niet... ...want we hebben een systematiek ontwikkeld en dat is een correcte systematiek. Kunt u beginnen daarmee dan een korte toelichting op te geven van hoe die toelichting tot stand is gekomen... ...en dan, Mark, om uit te leggen waarom dat misschien wel een goede systematiek is, maar in dit geval niet... Nou, systematiek is in zoverre. Er is jaren geleden is er een accommodatieonderzoek geweest. Daar is een rapport voor verschenen. En daar is duidelijk uitgebleken dat we met de accommodaties in iets moesten we iets mee. We hebben bij het aantreden zeg maar, van dit college vier jaar geleden hebben we gezegd... van uh, ...we gaan de die subsidies gaan, gaan we herzien. Daar is het back-to-basic verhaal uit voortgekomen. En we gaan ook eens kijken naar... Uh, zeg maar, naar onze accommodatie en dergelijke. Nou, dat hebben we gedaan en we hebben, we uh, hebben geprobeerd om een systematiek te ontwikkelen zodat er meer gelijkheid uh, zou ontstaan overal. En daarnaast moest er, want dat moet ik er wel bij zeggen, moest er een bezuiniging gerealiseerd worden van 50.000 euro. Dat was zo afgesproken met de raad. Nou, daar hebben we naar gekeken. Er is overeenstemming bereikt uh, uh, tussen de wijkgebouwen zeg maar, en de gemeente uh, om de subsidie uh, te gaan veranderen zeg maar, op huur. Daar, is ook, daar was het ook de raad mee eens. En dat was dus, hoe heet het, de Wildtaker en deel en de het bestuur daarvan was daar mee eens. Dus dat is gelopen koers. bleef nog over de scouting. Er zit een heel groot verschil tussen de scouting Golen en de scouting Riel. De scouting Golen die, die huurt van de gemeente en die krijgt 90% van de, van de huur, krijgt die gesubsidieerd. Plus 90% van de energiekosten. Scouting Riel, die, is, uh, die hebben zelf eronder onderkomen gebouwd, hebben ze zelf gedaan en die onderhouden dat ook helemaal zelf. Maar die, en die, maar die krijgen dus 90% van de energiekosten gesubsidieerd. Dus er zit een heel groot verschil tussen Scouting Gorel en Scouting Riel. Opdracht was ook, probeer dat, of tenminste, kijk, kijk eens hoe je dat eventueel gelijk zou kunnen trekken. Toen zijn we met de Scouting Golen in overleg gegaan. En ook met Scouting Grill uiteraard. Nou met de Scouting Grill waren we er natuurlijk zo uit. Want voor hun veranderde dus niets. Ja? Alleen voor de Scouting Golen hebben we gezegd. Nou dan zullen we die 90% van die uh, heet dat, van die, die bouwen we in drie jaar tijd. Bouwen, willen we die daar gaan afbouwen. Zij zelf hadden een tweetal tegenvoorstellen, die hebben we ook bekeken. Er was op de eerste plaats privatiseren, maar ik zal er dadelijk nog wel op ingaan. En de andere was, uh, we kunnen maximaal een huur uh, betalen van 6000 euro, terwijl ze nu een huur moeten gaan betalen van 8000 euro. Wat is het verschil. Maar goed. Nee, nee, Ze gaan van 2 naar 10, dat is een verschil van 8. Dus dat, dat is het verschil. Maar goed, het bedrag maakt dan niet eens zoveel uit. Toen hebben wij als gemeente ook gekeken, natuurlijk, privatiseren. <coughs> He, want ik, de scouting uh, reel is ook in eigen uh, beheer, zeg maar. Tenminste, die uh, is gebouwd van hun. Dus dat zou een optie zijn. Nou ligt er nog een afspraak met de raad. Dat, het, uh, dat die grond die daar ligt, zeg maar, die, is een beetje, uh, ja, die willen we een beetje beschermd houden. Voor eventueel de toekomst voor uh, bedrijventerrein. De, is de vraag. En, als je zou privatiseren met de... Uh, ...met de scouting Goorle... ...en je zou dat voor een symbolisch bedrag gaan doen... ...ik noem maar een dwarsstraat... ...dan zou dat heel onredelijk zijn... ...ten opzichte natuurlijk van de scouting Riel. Die hebben dat gebouw helemaal zelf gezet... ...die onderhouden het zelf... ...en dan zouden we gaan privatiseren... ...en dan zouden we voor een miniem bedrag... ...zouden we de scouting Goorle het gebouw geven. Dan krijg je natuurlijk ook scheve, scheve verhoudingen. Dus vandaar dat wij... ...of het college dacht... De, ...de beste oplossing is het om op deze manier te doen... Alleen, daar komt nu. Maar u had het straks al over verkiezingen. U begrijpt het wel. Als we drie kwart jaar geleden met dit voorstel hadden gekomen... was er langzoveel reuring niet ontstaan. Maar de verkiezingen zijn aanstaande. Ja, en als je dan als politiek... Uh, ...toestaat dat er gekost gaat worden op subsidies... ...van een of andere vereniging, instelling of noem maar op... ...ja, dan uh, heb je de poppen aan het dansen. Ja, maar even snel tussenvraagje. ...waarom uh, komt de BMW er nu pas mee aan het eind van de rit? Waarom niet gelijkertijd met, met al die andere accommodaties? Dat is nu ook gekomen, hè, want we hebben die subsidie van de, zeg maar, de wijkgebouw... Dat, ...dat lag in het andere voorstel, dat is ook uh, vorige week aan de orde geweest. Ja, ja. Dus het is niet zo dat dat... Uh, dat het al maanden geleden is geweest, of een half jaar geleden is geweest. Er okay. zaten de afgelopen keer twee voorstellen in de, zeg maar, de raadsvergadering. Betrof op de wijkgebouwen en de betrokken door de scouting. Oh, zo. En ik snap natuurlijk de scouting. Wel. Ik moet ze trouwens wel uh, zeggen dat ze een heel erg ludieke en leuke actie hadden. Keurig netjes, en uh, op een leuke manier. Dat moet ik ze wel nageven. En natuurlijk, ik denk, als ik uh, bestuurslid was van zo'n vereniging, dan zou ik dat ook uh, op die manier doen. En zeer zeker met verkiezingen in aantocht. Maar de eerlijkste manier is nog steeds, tenminste denkt het college, maar goed de raad en de politiek denkt er alles over. Dus die volgen wij natuurlijk, want de raad is de baas wat dat betreft. Ja, ja. Maar uh, de eerlijkste manier vonden wij om het op die manier te doen. Kun ja. jij dat uitleggen, Mark, dat het ja. niks met de verkiezingen te maken heeft, maar met principes die onder back-to-basics liggen? Ik wil niet zeggen dat de verkiezingen geen enkele rol hebben gespeeld, hoor. Dat kan ik namens mijn eigen partij wellicht wel zeggen, maar ik denk ook namens anderen. Ehm... Um, uh, ja, de principes van Back to basic liggen daaronder. Waarom? Uh, die herreiking van subsidies is ook bedoeld geweest om uh, activiteiten te stimuleren. Dus verenigingen, uh, organisaties die activiteiten organiseren die een maatschappelijk uh, doel dienen. En die, uh, we hebben uh, uh, in een prachtig beleidsplan die maatschappelijke doelen die wij zinvol vinden uiteengezet. En als je daar, uh, als je die af en toe aannemelijk maakt dat je die maatschappelijke doelen uh, gaat behalen, dan krijg je subsidie. En uh, iedere vorm van huursubsidie staat daar in beginsel lijnrecht tegenover... omdat huur per definitie geen uh, activiteit is. Um, daarnaast speelde voor ons mee dat, uh, zo heeft de scouting zelf betoogd... als die huurverhoging door werd gevoerd dat men binnen vijf, zes, acht, misschien tien jaar... wellicht in financieel zwaar weer terecht zou komen. Um, en daarnaast, hoe kun je beter uh, harmoniseren, want dat was eigenlijk het doel van het voorstel... tussen die twee scoutings... Uh, dan ervoor te zorgen dat in beide gevallen de eigendomsituatie hetzelfde is. En Jan noemt net een, bedra een symbolisch bedrag. Dat is volgens mij nog nergens afgesproken. Dat heeft natuurlijk niet in de motie gestaan die de raad uiteindelijk aannam. Um, welk bedrag daarbij uh, uh, zou moeten horen. Ik heb geen flauw idee, daar ben ik niet deskundig in. Nou, bovendien zou ik gedacht hebben, als je dat doet... kun je toch een bepaling opnemen dat de gemeente het weer terugneemt... als het niet meer gebruikt wordt voor het doel van de scouting... Dat dan de eigendom teruggaat naar de gemeente. Dus niet Zoiets dat dergelijks. je dan zou winst kunnen. geeft aan, aan een groep. Je zou ook kunnen denken ja, aan een scheiding in eigendomsrecht tussen grond en opstallen. Ja. Uh, en gebruiken. Maar ik ben uh, op dat punt absoluut niet deskundig. En, uh, dat lijkt laat... mij technisch niet zo moeilijk. Maar ik snap wel het onderliggende principiële punt. Van, maar dat, dat vond ik wel wat raar als ik naar de discussie in de commissie zat te luisteren. Nu wordt er gezegd, we hebben een bezuinigingsdoelstelling. Ik begrijp wat het college dan zegt, ja, uh, daar zijn we aan gehouden, dat is een opdracht van de Raad. Dus dan moeten we met voorstellen komen om te bezuinigen. Dus we kunnen niet zeggen, in Riel, jullie krijgen meer geld om het gelijk te trekken met, uh, met Goren. Maar in Goren moet het omlaag, want we moeten bezuinigen. Maar tegelijkertijd hoor ik dan in de commissieraadsleden uh, zeggen... Oh, maar als de WMO uh, gereorganiseerd is en de kanteling heeft plaatsgevonden... en de transitie uh, tot ons is gekomen, dan kan daar toch het geld uit. Dan, nee, ja, het, uh, nee die, die stap wordt inderdaad wel iets te makkelijk ja. gezegd. Uh, je loopt het risico dat je nu allerlei dingen voor je uit gaat schuiven... dat je denkt dat dadelijk een uh, onbeperkte geldstroom ons ja. kant in komt. Maar dat zal niet aan de hand zijn. Ik denk wel dat het zo is, dat onder andere de scouting... met geld voor veel meer verenigingen... Uh, uh, ...goed in staat zijn om activiteiten in het kader van bijvoorbeeld de jeugdzorg te organiseren. En dan heb je het meer uh, aan de preventieve kant van de jeugdzorg. Je moet je wel realiseren dat die hele jeugdzorg uh, ervoor gaat zorgen... ...dat het budget van de gemeente met 60, 70 procent omhoog gaat. Ja, ja. Dus kun je in, in, in zo'n verenigingsverband ervoor zorgen dat één, in, één jongere, één kind... Uh, ...niet het hele dure traject van de jeugdzorg ingaat... ...dan kun je tot in uh, lengte van jaren uh, de huur van de scouting waar we het nu over hebben financieren. Dus daar zitten wel kansen, maar het is, het is een illusie om te denken dat uh, die transities dadelijk zaligmakend zijn. Maar dat moet je op vrijwilligers gebaseerde verenigingen toch allemaal niet aandoen. Om te zeggen in het kader van deze wet moet je nu weer dit soort nieuwe documenten gaan opstellen met weer andere vormen van aanpak. Laat dat nou gewoon als het toeval eruit komen en dan zeggen mooi, we snappen dat wel ongeveer. Ik zou denken de subsidie van de gemeente laat maar zitten. Nou kijk, dan heb je het ook. ik weet niet of je het dan echt over subsidie hebt als je het in de van bijvoorbeeld de jeugdzorg uh, trekt. Um, maar het opstellen van documenten is ook niet het eerste wat dan in de maai opkomt, uh, moet ik zeggen. Dus scouting als voorbeeld nemen. De ja, gemeente bestuurt wel hoor. Ja, goed. Want het moet uniform en volgens de systematiek en op grond ja, En gebaseerd het, op outputs en niet geldt. op activiteiten. Um, uh, hetzelfde geldt voor... Nou kijk, okay, dat is het mooie van Back to Basics. Um, uh, waar ik altijd achter gestaan heb dat is juist die richt niet op output maar op outcome dus wat gaat uh, uh, deze subsidie of deze euro aan subsidie nou maatschappelijk teweeg brengen en nou zijn die effecten moeilijk meetbaar maar veel verenigingen en, uh, en stichtingen zijn er goed in geslaagd om, op, om het op papier aannemelijk te maken om te laten zien uh, uh, waarom zij juist die subsidie verdienen en er zijn helaas ook verenigingen geweest die dat uh, die minder aansloten bij die wel goed lieten zien wat ze Waar ze mee bezig zijn. Maar die dan net iets minder aansloten bij uh, de gemeentelijke doelstellingen. En die uh, hebben dan even naast de pot gepist. Maar is dan de scouting erin geslaagd te zeggen voor onze activiteiten. Jawel. Die blijkbaar passen in dat grotere geheel van het subsidiekader. Hebben we dit geld nodig en dat wordt nuttig besteed. Dan zijn we toch de nee, hele huurdiscussie kwijt. Nee, nee want de, de, de, het huurverhaal het, is, dat heeft Jan dat net proberen op. uit te leggen. Um, nee, ze worden gekort op de huur. Ze krijgen ook krijgen krijgen ze een huur en hebben ze hun contributie beschikbaar. En of... daarnaast hebben ze subsidie die ze krijgen in het kader van Back to Basic. Omdat ze nu ja. dus alle activiteiten, zoals Mark zegt, verrichten, die aansluiten bij de doelstelling van Back to Basic. Dus zij zijn al met jongeren in de weer en okay. zij doen al diverse zaken waarvoor ze een bepaalde subsidie krijgen in het kader van Back to Basic. Dus ze hebben eigenlijk drie, inko drie inkomensstromen, dat is natuurlijk hun contributie die ze vragen, uh, die heel erg laag is, maar dat moet ook, denk ik, want het moet erg, scouting moet laagdrempelig zijn, de, de, de, daar zijn we het allemaal denk ik over eens. Uh, daarnaast hebben ze dan die, die huursubsidie van de gemeente en daarnaast uh, die inkomsten van het Back to Basic verhaal. Dus dat zijn eigenlijk de drie reguliere inkomsten die zij hebben. En wij dachten, nogmaals, het college dacht... maar we zijn teruggeroepen door de, door de raad... het college dacht, in die drie jaar tijd kan de scouting... Uh, die, uh, andere inkomstenbronnen aanboren... en nog eventueel meer nog met jeugd kunnen doen... of nog andere activiteiten ontplooien... om die 8000 euro in, uh, in etappen zeg maar, op te vangen. Want de scouting kan dat ook. Dat was eigenlijk de achterliggende reden daarvan. Om dat op die manier te doen. En nu zag ik ook dat wethouder Sperber zei... Waar praten ze eigenlijk over die scouting? ze hebben toch een flinke pot met geld nog op de ja, bank eh, staan? Euro. Oh, ze ja. hebben de nee, het is niet even voor, voor de duidelijkheid. Okay, is... We hadden heel graag scouting hierbij gehad, maar die waren echt verhinderd mm. Het is niet de bedoeling dat het gemeentebestuur ja. of uh, BMW of het gemeentebestuur de scouting in twee, drie jaar de nek omdraait. Ja. Dat is echt de bedoeling niet. Maar we hebben ze als inspreker gehad in de commissie. Maar ik was daar ook bij aanwezig. En daar werd gezegd, nou, we zijn bijna twee jaar failliet. Nou, toen zijn wij gaan kijken naar de jaarstukken. En uh, zij hebben diverse bestemmingsreserves. En terecht, hè. Want zij moeten uh, tenten versleten zijn, moeten zij nieuwe tenten kopen. En, en andere uh, materialen die zij nodig hebben, uh, die, daar hebben ze allemaal bestemmingsreserves voor. Maar wat schetst onze verbazing, Ze hadden nog een bedrag van uh, 60.000 60 euro sorry, aan algemene reserves staan. Dus het verhaal, we zijn binnen twee jaar failliet, dat kwam al uh, bij ons al ongeloofwaardig over... Het is ook onze bedoeling niet dat ze in 4, 5 of 6 jaar tijd die 60.000 euro op moeten maken. Maar je moet wel rekenen, we hebben het wel over subsidiegeld. Want met andere gesubsidieerde instellingen hebben wij de afspraak dat ze niet meer mogen hebben aan, aan, aan, aan, aan algemene reserve. Dat mag niet meer zijn dan 5% meer dan de subsidie die ze van ons ontvangen. Die afspraak ligt er met de scouting overigens niet hoor, daar gaat het niet om. Maar als je daar gaat vergelijken... Maar juist, op het moment dat, uh, juist omdat die scouting uh, nog redelijk wat middelen achter de hand heeft, is juist nu het moment dat je tot die privatisering over moet gaan. Waarom? Uh, de gemeente Goorla kan met 60.000 euro nou, bijzonder weinig, als je het in termen van uh, renovatie of iets dergelijks uh, praat. Een scouting kan daar enorm veel mee. Die werken veel met vrijwilligers, kunnen veel zelf doen. Fijn, bij de, bij de voetbalverenigingen en de hockeyverenigingen zijn we er ook getuige van geweest. Die hebben met beperkte eigen middelen heel erg uh, heel gedaan. Uh, veel gedaan. Ja. En dat kunnen ze bij de scouting ook. Dus daarom is juist nu het moment om tot die privatisering over te gaan. Dat, dat begrijp je toch eigenlijk van de kant van de scouting. Dat ze zeggen, laten we ons nu zelf voor het onderhoud zorgen. Want wij doen dat als vrijwilligers en daar hoeven we dus allemaal geen bonnetjes voor te hebben. Moeten we het echt officieel doen via de gemeente? Dan wordt er een aannemer voor ingehuurd. Ja. En terecht. Dan gaat het, uh, maar dan, dan, en dan zit er wel uh, een factor drie of vier op. Ja. Ja. Ja. Dat, is, dat is ook ja. zo. Ja. Dus dat vond ik toch wel een houtsnijdend argument uh, om te zeggen. Draag in ieder geval in die zin de eigendom. Tussen uh, aanhalingstekens ja, ja. Uh, over. En zeg club. Je bent nu zelf ook verantwoordelijk voor de goede staat uh, van het onroerend goed. Dat je van ons in beheer hebt gekregen. Zolang jullie de werkzaamheden doen. <tus> ...die wij vinden dat passen binnen het grotere geheel van activiteiten. Dus ik vroeg me af hoe ver jullie nou eigenlijk uit elkaar liggen. We liggen niet zo ver uit elkaar, maar we willen de oneerlijkheid opheffen... ...tussen ja. de beide ja. Nee, ja, maar ik bedoel, nou, de raad en, en het college, want het lijkt net... ...ik zou bijna zeggen ramkoers, zo erg nee, als het, nee, het niet hoor. Maar, niet. Kijk, maar toch duidelijk verschil van ja. mening. Maar juist ja. als je die privatisering in gang zet... ...dan los je volgens mij de oneerlijkheid op. Wat kost dat gebouw? Wat is het dan waard? Wat zou dat dan... Ja, ja dat zou ik ook is, niet, is is daar ooit het, ooit we niet weten. Weet ik niet, durf ik niet te zeggen. Ik weet wel dat uh, op het moment dat we het niet uh, privatiseren, dan zijn we als gemeente natuurlijk uh, uh, verantwoordelijk voor het cyclisch onderhoud uh, uh, en groot onderhoud. Ja, dat is binnen een aantal jaar wel echt aan de beurt. Want ik ben deze zomer met het jeugdvakantiewerk nog geweest. Het is, uh, het is daar geen 2014 binnen. Hmm. Dus. Dat ik dat eigenlijk impliciet iedereen op elkaar zit te wachten. Ik heb wat meer, in, maar dan praat ik wat verder terug in de tijd... met gemeentelijke gebouwen gezien. Dat er eigenlijk toch ergens al ideeën bestonden... om dat een andere bestemming te geven... dat het onderhoud achterwege bleef... en dat nou na vijf jaar gezegd kon worden... ja, nu gaat het ook zo duur worden... Uh, om dit achterstallig onderhoud te gaan plegen. Laten we het maar afbreken en een andere bestemming geven. Dus even heel zwart-wit. Ik snapte namelijk die... ja, heel abstracto. Het heeft een strategische betekenis... In 2050 of zo. Maar eerlijk gezegd, op dat punt vond ik uw argument niet zo sterk eh, als het ik het zeg. Het huidige economische tij eh, voorspelt niet dat het binnen nu en 15 jaar daar eh, eh, enige zakelijke ontwikkeling aan de gang zou gaan. Nee, maar we hebben wel de afspraak met de Raad die is inderdaad zo gemaakt in 2010. Dat, dat de gedeelte, zeg maar, die grond die daar ligt, dat die daarvoor bestemd zou blijven. En we hebben nog niet zo lang geleden, en wat heeft mijn collega's je vroeger. Uh, ...met veel verven uh, eigenlijk voor elkaar gekregen. Uh, in heel de omtrek hier mag bijna geen enkel industrieterrein nog worden uitgebreid. Alleen in Golen en nog op één, twee plaatsen mag het nog. Dat wil niet zeggen dat, want Mark heeft gelijk... De, ...in de economische slechte tijd die we nu hebben... ziet er niet naar uit dat dat binnen nu en, en twee, drie jaar zal gebeuren... ...maar we hebben wel de mogelijkheid. Ja, maar in die zin is dat toch niet veel anders... ...dan de discussie over überhaupt het verplaatsen van, van het sportpark... Nee, maar waar panden we... op stonden die, uh, Dan hebben we straks geen grond meer? Nee. De, de, een aantal van de verenigingen die actief zijn op het sportpark... Ja. hebben daar eigen gebouwen op staan, voor ja. zover ik weet. Ja. Ja. Bij een verplaatsing van het sportpark zou de gemeente toch gehouden zijn... om daar of een vergoeding voor te geven... of alternatieve panden aan te bieden op een andere locatie. Zo'nzelfde afspraak kun je toch ook maken met de scouting. Dan had men een nieuw sportpark gekregen. Ja, maar in, in die in discussie de... speelde het. Maar nu kan je toch op dezelfde manier zeggen... als dit stuk grond nodig is voor de industrievestiging, dan, je de gemeente te zorgen voor, dan, dan heb je nu voor de eigendom en kun je zeggen, we zeggen de huur op. In het andere geval heb je een contract waar staat, we zeggen nu het contract op, ja, want we hebben een alternatief gebruikt. Daarom zie ik dat zo'n groot verschil, Terwijl het voordeel voor de vereniging natuurlijk is dat ze zelf het onderhoud in eigen hand hebben en daar zelf invulling aan kunnen geven met... ...controle op afstand van de kant van de gemeente... ...van wat, uh, wat gebeurt er nu. Ja, en dan denk ik dat we voor de verkiezingen nog klaar zijn. Nou, dat denk ik niet. Hm. Ik, denk dat dit, ik denk daar het, anders over. Het college, eh, het voor het zomerecesafdruk. Ja. Uh, uh. Ik denk dat het, uh, dit werk wordt voor het nieuwe college. Ja, als dat voor de verkiezingen nu dacht ...dan uh, is dat noodgedwongen. Nee, we we hebben geval. met de Raad de afspraak gemaakt... ...dat dat in ieder geval... Uh, ...opnieuw bekeken wordt. Privatisering wordt uh, opnieuw ja. onder de loep genomen. Dus, uh, en dat gaan we natuurlijk doen. Alle gaan we het onderzoeken? Zetten? Of gaan of we er de, doen nou, van, het doen nee. van eigenlijk zijn die argumenten wel overtuigend? Nee, we gaan het onderzoeken. Oh ja, zo. Ja. De motie was van tekst uh, toch net iets. Nee, dus daar stond duidelijk een doel in. Mondt het onderzoek dan uit? Potentieel ook in een heel concreet uitgewerkt voorstel: van zo kan het. Is dat het onderliggende idee? Of worden de varianten op een rijtje gezet van. Dit is een denkrichting, dat is een denkrichting, waar de raad dan een uitspraak over kan doen, o, waarna weer een heel traject ingegaan o, moet worden van hoe dat handen en voeten krijgt. Dat hoeft natuurlijk niet, want de motie van de raad die is erop gericht om, om te gaan privatiseren. Dus het college dient nu met een, met een voorstel te komen dat privatisering mogelijk maakt. En dan worden alles op een rijtje gezet, maar de keuze blijft uiteindelijk bij de raad. Ja. Het is hetzelfde als wat er nu eigenlijk met de kermis is gebeurd. Er is een motie aangenomen uh, door de raad die zegt van met de intentie daarbij, college, ga onderzoeken met de intentie om de, om de kermis terug te brengen naar het centrum en zet alles op een rijtje. Dus de intentie is om de kermis terug te brengen naar het centrum, maar wel wordt alles op een rijtje gezet en ook de alternatieven worden op een rijtje gezet. En dan kan de raad een wel, uh, ja, wel doordacht of wel een beslissing nemen. Wel doordacht. Ja, mijn collega's kennen ja, de. Nooit een oh, ja. Nee. Heren, we moeten gaan afronden. We hebben het signaal van de laatste minuut uh, gekregen. Daarom danken wij onze gasten. Wim Oosums, Fred Innetven. Jan van Groenendaal. Mark van Oosterwijk. Voor een bijdrage aan de uitzending. De uitzending wordt herhaald. Iedere dinsdag, donderdagmorgen om 9 uur. Uh, sorry, donderdagavond om 9 uur. En zaterdagmorgen om 9 uur. Op de FM 105.6, maar kijk vooral ook op internet, Google op Goolse Kringen. en u kunt al onze uitzendingen afluisteren. Wat weten we niet? Dat weet je niet.